Want zie, jou, zie je het op jouw zien van Zandvoort. Welkom bij het tweede uur alweer. Heel leuk dat je nog steeds bent ingeschakeld. Mm, wie je ook is ingeschakeld is de one and only DJ Dion Sidney. En het komende uur gaat hij zijn mix weer voor je opnemen. En ik zou zeggen, Dennis, trap maar af hoor. We zijn er klaar voor. Wat zegt u? Ja? Komt niet helemaal goed door. Can I just want so to? Be without you. Uh, can I so to be without you. Uh, Can I mm -hmm. Can I be without you? Uh, Can I Can I Can I Can I Can I Can I Can I Give me a pepper. on the floor. Thank you. Sorry Dennis, dat moest gewoon even. Deze oude hit van Crystal Waters, la En daarmee komen we ook alweer helaas aan die daverende set van de one and only DJ Dion City. Make some noise! Woehoe! Ja, zo kan nu alweer. Hey Dennis, hartstikke lekker dat jij toch nog even je tijd hebt gevonden om vanavond even lekker te mixen. Voor jou maak ik altijd tijd, je weet toch? Helemaal gezellig. Ja, tien minuten later begonnen vandaag, maar die hebben we ruim weer ingehaald. Vol Vol gas tot het gaatje. En dat gaatje komt er in zicht. 11 uur bijna op deze Halloweenavond. Dennis, mag ik u bedanken. En alle, alle luisteraars ook natuurlijk. Hartstikke bedankt. Volgende week vrijdag. Weer een nieuwe See It. En kunnen we jou dit weekend nog ergens in het land verwachten? Morgen in Club Smoky in Amsterdam. De hele nacht. De hele nacht. All night long. Tot zover See It. Ik zeg, maak er een mooi weekend van.